Geef ze moeite. Woorspel Syrië in vijf delen, geschreven door Hans Nebel en bewerkt door Dick van Putten. Regie Jeroen Muller. Vandaag het vierde deel. De enige vraag die overblijft is of hij het zich had voorgenomen. Of hij die bedoeling had toen hij voor zijn aangekondigde bezoek naar de Gaudetia wegging. En in dit verband wil ik u, president en hele laagbare heren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 Dat stelletje, stomme, stomme, heftig. Sterk, alsjeblieft. Nee, laat me los. Stel je voor. Moord, moord, moord met voorbeeld achter raden, wat denken ze wel? Wij We zullen morgen alles proberen. Dat weet ik en ik kan het aan je overlaten. Maar misschien begrijp je dat het allemaal geen donder meer kan schelen. Maar dat doet het je natuurlijk wel. Oh ja, al die verzinseltjes zitten maar tot hier. En dat maakt geen enkel verschil wat ik zeg en wat hij beweert. Dat ik maar zo verstandig geweest om die avond niet naar dat vervloekte huis te gaan? Dirk Liefert. Wat? Lief het. Ja, het gelijk. Sorry. Oké, okay, Tom. We zullen doorvechten. Maak je maar geen zorgen. Ik kom de nacht wel door. En al die volgende nacht. Wanneer is de uitspraak? Over veertien dagen neem ik aan. Twaalf jaar. Twaalf jaar ik dacht dat de Nederlandse rechtspraak zo mild en humaan was. Ik wil helemaal geen mild fondus, Alleen mijn vrijspraak eer hersteld. Je bent een vent, Een geweldige steun. Dank je. Maar uh, voor ze me komen halen voor het transport, nog één ding. Je hebt op je donder gekregen van de president over Monique. Ik geloof terecht. Ik weet niet hoe je denkt te pleiten, maar ik wil dat je haar er verder buiten houdt. Waarom? Daar heb ik mijn redenen voor omdat we zeggen dat ik hem wel een aardig mens vind. Maar daar hoeven we niet op in te gaan. Dit is gewoon een opdracht van de cliënt aan de advocaat. De eerste die ik je tot nu toe gegeven heb. Ah, de heren komen me halen, zie ik. Tot morgen. Tot morgen. Hoi, hoi, taai, liever. De, de kinderen zijn bij je zuster. Hm? Ja? Doe me dan ja. een plezier. Gaan jullie in de stad eten. Je hebt afleiding nodig. Ik. Hey. Ik ken vrouw zo langzamerhand een beetje, Tom. Ik kan haar aan niemand beter toevertrouwen dan aan jou. Alsjeblieft. Ah, dank je, Tom. Hm. Hij had gelijk, ik had wat afleiding nodig. Hm. En ik vind het fijn dat je naar hem hebt geluisterd. Hm. Hij deed het voor mij. Wat? Alles. Hij heeft altijd alles voor me gedaan. Het is een rotfan, maar wel een zeldzame lieve rotfan. Je weet niet wat je zegt. Jawel. Wat hij ook gezegd heeft Tom, over, over Monique en je pleidooi vanmorgen. Ik vond dat je het geweldig deed. Hm. Dat verhoor van die hoofdinspecteur. Denk je dat ze met hem naar bed is geweest? Met, met wie? Met die van waarde natuurlijk. Hoe kom die daar eens helemaal bij? Omdat ze het met alle kerels zal doen? En, ik dacht dat je daar met je vragen op doelde. Het is geen moment bij me opgekomen. Maar je suggereerde wel dat er iets tussen hem was. Toen je vroeg of die herkende. Oh, je was zo, zo prachtig hatelijk toen je zei, Amtelijk. Wie beschat, je hebt een geweldige fantasie. Oh, misschien wel. Dirk heeft natuurlijk hoogstaande motieven, maar ik, ik kan hem niet altijd volgen. Hm. Het zal wel komen, doordat hij gewoon een te goed mens is. Voor mij in ieder geval. Ah, ik heb me mijn hard gewondig te pesten, maar? Ga je wat over te zeggen? Nee, opdracht van mijn cliënt. Je hebt het gehoord. Ah, jammer. Heb je nog veel in je pleidooi kunnen doen? Beetje bijschaven. maar ik ben eigenlijk klaar. Maar blijf straks dan nog even. Als je het met de mensen naar huis kunt brengen. Ik was echt niet anders van plan. <laughs> Dat hoopte ik al. En dan wil ik u ook nog in herinnering brengen, eerst heren, dat de gedoodverde verdachte dokter van Metre iets heeft gedaan wat geen enkele moordenaar zou doen is het lijk gevonden en gedaan dat iedere burger met verantwoordelijkheidsgevoel als zijn eerste plicht zou hebben beschouwd, de politie waarschuwen. Dat dit plichtsgevoel door de officier wordt afgedaan als een vorm van raffinement, moet u toch wel te ver gaan. Hij tracht zijn bewijs te bouwen op de mededeling van de verbalisanten over het telefoongesprek dat zij hadden gehoord. Een constatering, eerlijk heren, die niet te vinden is in hun eerste procesverbaal en die pas ter tafel kwam, toen ze bijna een week later door adjudant Heijmans nader werden verhoord. Zelf zeggen zij daarover dat de adjudant hun geheugen opfriste. Ik zou willen stellen dat hij hun de woorden in de mond legde die hij graag wilde horen. Het enige dat vaststaat en dat van belang is, is dat zij zowel in hun eerste procesverbaal als later tegenover de rechtercommissaris hebben gezegd, dat de eerste woorden van mijn cliënt... toen hij hem zag waren... U komt als geroepen. Dat klopt. Hij had hem geroepen. En dan het fabeltje van de dreigblieft uit San Francisco. Ik vraag u in de wijsheid van uw raadskamer... dat briefje nogmaals te lezen en te herlezen. Daar staat geen enkel dreigement in. Het is misschien wat overdreven gesteld... maar dan zult u zich moeten indenken... dat het geschreven werd door een man die zich op dat moment eenzaam voelde in een hotelkamer, vele duizenden kilometers verwijderd van hem, die hem lief en dierbaar waren. U zult ook inzien, dat mijn cliënt helemaal niet met het bestaan van het manuscript op de hoogte was. Het beroemde manuscript, dat door de officier is opgesierd tot mogelijk motief voor deze lagartige moord. En als hij daarmee niet bekend was, kan het voor hem ook geen motief geweest zijn. En dat betekent voor de zoveelste maal in deze zaak dat officier een schimmenspel opvoert. Bij de afweging van de zogenaamde bewijsmiddelen zult u er niet aan kunnen ontkomen de figuur van mijn cliënt voortdurend in gedachten te houden. Opdat, als zijn verklaring soms niet zou lijken te passen in de door de officier aangedragen bewijslast, zijn waarheidsliefde, zijn persoon en zijn status u als richtsnoer zullen dienen bij uw beoordeling. Het is natuurlijk volstrekt overbodig u te vertellen wie dokter Dirk van Metre is. Dat is hier in Den Haag en in het land en zeker in medisch Nederland voldoende bekend. Overbodig is ook u te wijzen op getuigenissen die zijn afgelegd voor de rechtercommissaris aangaande persoon en karakter van dokter van Metre. President, in lachbare heren, uw rechtbank staat voor een beslissing. Laat die beslissing gebaseerd zijn op overtuiging, begrip en wijsheid. En dan twijfel ik er niet aan dat u mijn conclusie zult delen. Vrij spraak van het lastiggelegten. Dank u. Rutte. Weet je dat je een rotvend bent, Tom Rutte? Wat? Een rotvend. Oh, hoe oh jij Ja, kijk, dat jij het nodig vindt om halve verdachtmaking in mijn richting te slingeren, dat kan ik wel begrijpen. Ik zou dat in jouw positie ook gedaan hebben. Maar je had het lef moeten hebben om me op de zitting te laten komen en het recht in mijn gezicht te zeggen. Misschien zou ik afgegaan zijn, dat is heel goed mogelijk. Maar dan zou ik het tenminste zelf bij zijn geweest. Monique. Nee, hou je mond. Ik vind je best aardig, voor zover ik je ken. Maar je bent wel een rotzak. Nou, dat wilde ik je alleen maar even zeggen. Dag. Dat korte gesprek bleef in de volgende dagen door mijn hoofd spoken. Ik sprak er niet over met Dirk en zeker niet met Laura, die ik vrij regelmatig bleef bezoeken. In de krant las ik dat het toneel twee dagen later een voorstelling zou geven in de Haagse Schouwburg. Van het nieuwe stuk met Monique Liefers in de hoofdrol. Ik besloot erheen heen te gaan. Bij een bloemist aan de Kneuterdijk bestelde ik een grote bos Anjers. Ze was goed. Overtuigend. Toen het doek voor de laatste keer gevallen was... en het publiek opstond voor een ovationeel applaus... droeg een toneelknecht bloemen aan. Waaronder mijn Anjers. Dat was een vreemde gewaarwording. Ik had dat natuurlijk niet moeten doen. Twee dagen later werd het vonnis uitgesproken. De rechtbank heeft uit wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat u het de laste gelegde hebt geplicht. Zij is echter van oordeel dat de voorbedachte raden niet is aangetoond. Voor de welbewezen doodslag wordt u veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren met aftrek van de voorlopige hechtenis. ja hoe is het mogelijk? Het is allemaal voor niks geweest. Je weet wat dat voor me betekent, Tom. Ik voel me koud en ellendig. We zijn er nog niet. Wat bedoel je? Ja, we gaan natuurlijk een hoger beroep. Maar dacht je dat dat wat zou uitmaken? Het is zo onrechtvaardig, Tom. Ja, dat hoeft je mij niet te zeggen. Dat meen je toch, hè? Dat zeg je toch niet alleen maar voor mij? Je kent mijn overtuiging, dacht ik. En zo ontzettend lief. Jouw rotsvaste geloof in ons heeft mij daardoor gesleept. Zonder jou had ik er al lang een eind aan gemaakt. Lieve Laura, wil je ophouden? Hm? Je hebt nou ruim drie maanden het hoofd boven water gehouden. Zo moet je doorgaan. Dat verwachten we van je, Dirk en ik. Dirk? Denk je nou werkelijk dat Dirk nog iets van me verwacht? Jood? Nou, kom. Ga je gezicht wassen. Verzorg je make-up. Kom maar. We gaan naar de stad lunchen. ik dacht dat je om half zeven wel thuis zou zijn. Ik heb de uitspraak gehoord. Ik vind het rot voor je. Voor hem ook. Kom je wel eens in Amsterdam? Uh, waarom? Omdat je me zou kunnen vragen een keertje met je te gaan eten. Hallo, ben je dan nog? Uh, ja, maar... <laughs> ik ben nou eenmaal erg impulsief. Ik heb laatst gezegd dat ik je best aardig vond. Dat is niet waar. Je bent gewoon een lieve man... Maar ik vind het vervelend om zulke dingen door de telefoon te zeggen. Bovendien zit je, als ik je een beetje ken, in de put. Ik zal proberen je wat op te vrolijken. Heb je nodig? Zeg maar wanneer. Alleen in het weekend ben ik altijd bezet. Nou, wat, uh, wat dacht je van aanstaande donderdag? Uitstekend. Kom je me halen in de Cleostraat? Dan zien we wel waar we gaan eten. Dag. Uh, ja. Ja, uh, dag. dat ik nog een ochtendjas ben, natuurlijk. Ah, zo monster, ik moet nu eenmaal uit op dit uur van de dag als het niet hoeft te spelen. Oh. Zeg maar, ik heb ook zo'n zo ontzettende pest aan gewone kleren. Ga dan naar binnen. Oké. Okay. Maar weet je, ik beloof je dat ik mezelf zal verkleden voordat we de stap in gaat. Mm. Als het je gerust laat, ik ben ook echt niet van plan om hier te verleiden. Ga zitten. Zou we meer drinken? Nou, mm. uh, oh, graag een beetje soda. Ah, prima, houd je gezelschap. Oh, en daar staan de sigaretten. Ja, bedankt. Zeg, ik had je willen zeggen dat je bloemen bij de Haagse première ontzettend goed hebben gedaan. Mm -hmm. Meer dan jezelf kan vermoeden. Oh, ik vond je ook heel goed. Alsjeblieft. Dank je wel. Dank je. Ja, maar je had dat prachtige boeket al besteld voordat je hem had zien spelen. Zo gaat het meestal, denk ik. Dan doe jij zulke dingen vanmiddag? Nee, dit was de eerste keer. <laughs> dat dacht ik wel. Mm. Cheers. Cheers. Ik vond dat ik het een en ander had goed te maken. Ja, ja, dat verhoor van Van der Waarde bedoelde. Ja. Ja. Ik was verdomd kwaad hoe ik het las. Maar dat heb ik je door de telefoon al gezegd. Uh, ja, het was niet mijn bedoeling je te kwetsen of verdacht te maken. Nee, dat neem ik aan. Maar het was niet leuk voor die Van der Waarde. En dat speelt me, het is een schat ah. van een man. Ken je hem dan? Nee. nee, alleen van het eerste gesprek. Maar hij vertrouwde me volkomen. Maar nou, dat deed me erg goed. Ja, omdat ik wel begreep dat ik eigenlijk in een rot situatie zat. Uh, ik hoop dat ik je geen last bezorgd heb mm. in je carrière bedoel. <laughs> Maak je ja. daar maar geen zorgen over. Misschien heb je me zelfs wel een beetje extra publiciteit gegeven. Mm. Heb jij me overigens nog gebruikt in je pleidooi? Kranten schreven er niets over. Uh, nee, nee, Dirk had me dat verboden. Ah, goed. Zo is hij. Daarom kan hij het ook niet gedaan hebben. Mm. Dat vind jij dus ook? Ja, natuurlijk. Jij ja, gaat toch zeker een hoger beroep? Ja. Misschien zal ik me door jou laten dagvaarden als getuige de Charge. Ja? Ja, waarom niet? Ik kan best iets aardigs over hem verzinnen. Getuigen worden geacht de waarheid te zeggen, Monique. Oh ja. Jij bent het toonbeeld van rechtschapenheid. beetje een uh, vakidioot. <laughs> maar ik zou jou wel de kans willen geven. De mysterieuze vrouw die geen alibi heeft aan de rechters te vertonen. Hoe gek ben jij eigenlijk? Stapel. En ik ben niet overbelast met scrupules. Zeg, hoe is hij eronder? Bedonderd, dat begrijp je. Platgeslagen. Uh -huh. En uh, zo'n vrouw, uh, hoe heet ze ook alweer? Laura. Verdrietig, maar ook flink. Ja, dat zal wel. Je ziet er zeker vaak. Ja. Ik probeer je uit te helpen. Zoals we hem nodig hebben. Lieve Tom, ben jij aan het veranderen? Ik heb je nooit zo goed gekend, maar ik heb altijd de indruk gehad dat jij vreselijk stijf was. Dank je. Ja, maar nu heb je voor het eerst van je leven bloemen aan een actrice gestuurd. En je zit hier gezellig met me te praten, terwijl ik waarschijnlijk niet helemaal in jouw denkpatroon pas. Uh, die bloemen. Ach ja, zoals ik al zei, ik had het goed te maken Oké, okay, oké. Okay. Maar was dat de enige reden? Nu ik erover nadenk, geloof ik niet, nee. Het leek mij wel prettig voor je om te merken dat er iemand aan je denkt als je in een vreemde stad optreedt. Weet je, dat had ik gehoopt. Zeg, weet je dat jij me soms aan het paal doet denken? Ja, hoe verschillend jullie ook zijn. Wat bedoel je? Nou, jij bent bijvoorbeeld geen vrouwenjager... Maar hij was ook lief en hartelijk en attent. Gads, ik ben gek. Uh, zeg, ik, uh, ik ga me verkleden. Uh, schenk jij jezelf er maar wat in, hè? Ik vertelde Laura niets over mijn bezoek aan Amsterdam. En ook niet over de avond, twee weken later, waarop Monique naar Den Haag was gekomen. Ik was er zeker van dat Laura daar haatelijk op zou hebben gereageerd. En dat wilde ik voorkomen, maar... Ook omdat ik niet zou kunnen verdragen dat er schamper over Monique werd gesproken. Ik kwam tot de krankzinnige slotsom dat ik de een met de ander bedroog. Maar ik wist niet wie met wie. Ik bezocht Laura regelmatig aan de van Keifelklaan. En we groeiden steeds meer naar elkaar toe. Er gingen soms weken voorbij waarin nauwelijks over Dirk werd gesproken. De zaak zelf hield me voorlopig niet meer bezig. Als de dagvaarding en hoger beroep eenmaal was uitgegaan, zou er nog tijd genoeg zijn voor voorbereiding. Het werd dus wachten. Toen ik op een zaterdagmiddag begin april bij haar in de Kliostraat was, zei Monique er wat over. Ik vind dat jij een rare hoek Ik ook zo. Hoe bedoel je dat? Nou, dat eh, je een paar maanden het vuur uit je slot voor lopen, vind ik. Zoals ik je nu een beetje ken, zou je er waarschijnlijk dag en nacht mee bezig geweest zijn. Dank je wel. Je werkt je op naar een climax. Dat komt er komt een hongers... Dat waarschijnlijk een enorme dreun op je kop betekend heeft. Je gaat een hoger beroep en dan... ...niks meer. Behalve de hand van de trurende levensgezellin vasthouden. En af en toe jou zien, hè? Oh, ja. ja. was ik bijna vergeten. Door die strafzaak zijn wij op elkaar spoor gekomen. Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar. Soms. Heeft dat een of andere loodzware betekenis? Mm -hmm. Tuurlijk. Heb jij nog steeds niet begrepen wat voor mooie en diepe gedachten ik heb? Dan <lacht> <lacht> nou, vergeet het mij. En wil je hier bij me op de bank komen zitten? Waarom? Omdat ik je bij me wil hebben. In je hand vasthouden. Zonder enige bijbedoeling, overigens. En omdat ik er geen zin in heb om je in Paul's stoel te zien zitten. Paul's stoel? Mhm. Zeg, heb jij eigenlijk van hem gehouden? Of misschien kan ik beter vragen, hoeveel heb je van hem gehouden? Dat Tom Rutte heb je geen bliksem aan, zoals het niemand dat aangaat. Oh, en wat die stoel betreft, uh -huh. dat is gewoon een van de weinige dingen die ik me heb toegeëigend. Omdat hij makkelijk zit. Maar je hebt hem blijkbaar niet herkend? Nee. nee. Zo. En leg nu je armen om me heen. Ik heb behoefte aan een beetje geborgenheid. Daar ben jij sterk in. Geworden. Misschien wel. Heb jij eigenlijk veel uit de boedel overgenomen? Lieve objectiverende engel. Alle lichten op rood, hè? Ja, alleen wat meubels die ik kon plaatsen. En wat dingen die ik nodig had of altijd graag wilde willen hebben. Stereo-installatie bijvoorbeeld. Uh, ga jij aan de godetje weg, man? Ze ben je nou helemaal gek. Ik zou het idee hebben dat hij voortdurend in mijn nabijheid was. Nee, Nee, ik ga er niet wonen. Maar ik ben wel een inhalig kring. Ik ga het verkopen. De makelaar zegt dat vier ton redelijk is. Oh, je mag me dat vragen als ik op die zitting kom. Krijgt dat testament nog meer betekenis. Ik laat jou helemaal niet komen. Oh ja, lieve, dat doe je wel. Hadden we het er afgesproken. Lijkt me vreselijk spannend. Heks. Dat ben ik helemaal niet. Als ik een heks was, dan zou ik je nu mee sleuren naar de slaapkamer. Weet je dat er een geweldige rust van jou uitgaat. En dat ik blij ben dat ik straks moet spelen. En je vanavond dus niet kan blijven. Kus me. Ellen, en geef me het idee dat ik er niet om hoef te vragen. Hmm. Mijn hemel, je bent lief. Ik heb maar voor één man zoveel gedaan en gelaten als voor jou. Ga weg, lieverd. Ik wil het halve uur dat ik nog heb heel gewetensvol gebruiken om aan te kleden. Om te voorkomen dat ik rare dingen zou doen en je zou kwijtraken. Monique, nee, nee, nee, nee, doe nou niks meer zeggen. Laten we verstandig zijn. In de daaropvolgende week kwam de dagvaarding. Het hoge beroep zou in de eerste dagen van mei dienen. De procureur-generaal had dezelfde getuige opgeroepen. Na enkele heftige gesprekken met Dirk had ik tenslotte toch Monique laten dagvaarden als getuige aan de charge. Ze belde me op. Ik heb die dagvaarding gekregen. Moeten we hem niet repteren? Nee, moet niet, nee. Je mag het ethiek noemen. Ik wil je niet beïnvloeden. Oh, lief, wat ben je toch een gekke man? Uh, we gaan dus een nummertje improvisatie weggeven. Ja, daar komt het op neer, ja. Maar ik beloof je dat ik niet erop tegen je zal doen. En je reputatie intact zal laten. Je bent een zorgzame engel. Ik heb je de afgelopen weken gemist. Oh, zeg, um, voor ik het vergeet. Wat staat er op mijn eet? Jaren? Zeg maar, jij bent toch niet van plan. <laughs> Maak je niet ongerust. Ik weet heus wel wat ik doe en tot hoe ver ik kan ga gaan. Dag, zeg. Um, als het voorbij is, dan moeten we weer eens een afspraak maken. Ja. Dat moeten we zeker doen. Dat moet ik. En ik heb Monique Lievers ook gedagged. Monique? Wat ga je met haar doen? Naar de grond instampen? Doe nog niet zo verneiger. Ja, mag ik soms. Maar waarom in zijn woesnaam? Nou, om een heleboel redenen. Ik mag hem niet, dat weet je toch? Maar Dirk is het er uiteindelijk mee eens. Ach, Dirk. Hij speelt er goed. Ik begrijp ik, ik, niet waarom. Hij zou er ook eens aan mij moeten denken. Dat klinkt allemaal toch onrechtvaardig. Hij doet niet anders, dat weet je bliksems goed. Hij ja, heeft gelijk. Ja. Zoals altijd. Ja. Ik denk dat die gedwongen scheiding mijn parten speelt. Je ziet hem iedere week. Ja. Laat me niet lachen een half uurtje. Met een bewaarder erbij. Dan kan je toch moeilijk echt contact hebben. Ik weet dat het idioot klinkt. Maar met jou heb ik meer contact dan met mijn eigen man. Nee, dat hoef je hier niet aan te trekken of erg te vinden. Ik ben er blij mee. Ik ook. Zullen we een paar dingen maar liever om uitgesproken laten, lieve Tom? Het lijkt me beter voor ons beide gemoedsrust. Hm. Waarom heb je er eigenlijk opgeroepen? Hm. Ze belde mij een dag na de zitting op. Ze had het verslag in de krant gelezen, ze was dus duivels. Ze zei dat ik het lef moest hebben het in het gezicht te zeggen. En jij hebt je laten uitdagen? Nou, misschien kan je het zo uitleggen. Maar later is er weer over. Je ja, Vertel me niet dat je dat krenk vaak spreekt. Hm? Uh, nee, nee, nee. Ze hebben later nog een keer gebeld met het uitdrukkelijk verzoek haar op de zitting te laten komen. Oh. Terwille van Dirk zei oh, De brutaliteit van dat mens. De schat wint je dan nog niet zo op? Terwille van Dirk, hoe durft ze? Ik zou er zeker nog dankbaar moeten zijn. Laten we er in vredesnaam dus nou niet over bekvechten. Tenzij jij met alle geweld en ruzie tussen ons beiden wilt forceren. Oh, nee, natuurlijk niet. Maar we waren er wel dichtbij, hè? Hm. Voor het eerst. Het begint er een beetje op te lijken over getrouwd zijn. Jij hebt er geen idee van. Het verhoor van de politiemensen en de deskundigen in hoger beroep verliep langs dezelfde lijn als voor de rechtbank en bracht geen nieuwe gezichtspunten naar voren. Hebt u nog vragen, meneer Rutten? Dank u, president. Dan uw volgende getuige, alstublieft. Met uw welnemen, president, wil ik graag horen de getuige liefers Getuige liefers Juffrouw liefers, u kende het slachtoffer, de heer Linkens al lang? Dat heb ik, meen ik al, bij de politie en bij de rechtercommissaris gezegd. Ja, sinds de hoogste klas van het gymnasium. En in de stukken zal ook wel staan dat ik in de tijd tot over mijn oren verliefd op hem ben geweest. En gebleven? Ja, dat zal wel. Hoewel ik het me eigenlijk nooit heb gerealiseerd. Had u een intieme relatie met hem? Als u bedoelt of ik met hem naar bed ben geweest, nee. Maar een intieme relatie kan ook betekenen... dat je volkomen openhartig bent tegenover elkaar. Dat je alles of bijna alles van elkaar weet. Dat je vrij en ongedwongen over je problemen kunt spreken. Zo'n verhouding had ik wel met hem. U had de indruk dat hij alles of vrijwel alles met u besprak. Zijn werk bijvoorbeeld, zijn boeken. Jazeker. Weet u toevallig iets over zijn laatste manuscript? Ja. Waarom lacht u? Omdat ik begrepen heb... dat dat in deze zaak vreselijk belangrijk gevonden wordt. Ten onrechte. Hoe bedoelt u dat? We hebben er wel eens over gepraat. Ik vond dat het wel... erg naar dokter Van Meteren toegeschreven was. Maar dat hele manuscript is van geen enkel belang. Paul had besloten... ...dat het niet uitgegeven zou worden. Hoe weet u dat? Omdat hij me dat die laatste avond zelf heeft verteld. Hij was in Engeland tot die conclusie gekomen. En hij was van plan om dat aan Dirk... Uh, ...neemt u niet kwalijk. aan dokter Van Meteren... ...te vertellen zodra hij hem zou zien. Heeft hij daarvoor een reden opgegeven? Hij vond het in hun vriendschappelijke relatie... Ten slotte toch een ver. Waarom hebt u dat niet gezegd bij de politie en bij de rechtercommissaris? Omdat niemand ernaar gevraagd heeft. En ik heb pas uit het krantenverslag van de zitting begrepen... dat uit dat manuscript een motief werd geconstrueerd. Het zou natuurlijk heel goed mogelijk zijn geweest... als Paul het ooit had willen publiceren. Hoewel, dokter Van Meteren is een zeer gelijkmoedig mens. Kent u mijn cliënt? Ja, ja. Hebt u hierover met meneer Rutte gesproken? Ja, dat is waarschijnlijk de reden dat hij me gevraagd heeft, denk ik. Ik neem aan dat u na deze verklaring geen verdere vragen hebt, meneer de raadsman. Ja, toch wel, president. Juffrouw Lievers, hebt u wel eens ruzie met de heer Lincolns gehad? <laughs> ja, natuurlijk. U denkt toch niet dat je negen jaar met elkaar omgaat zonder dat er ooit iets voorvalt? Paul kon soms moeilijk doen. En ik ben erg opvliegend... Uh, ...primair reagerend, heet dat geloof ik. En die laatste avond? Ruzie? Uh, nee. Omenigheid dan? Zo zou je het kunnen noemen. Hij, uh, hij had mij van een stuk gebracht. Naar aanleiding waarvan? Meneer de president, ik geloof dat meneer Rutte nu te ver gaat. Hij is duidelijk aan het vissen. Ik heb begrepen dat ik mijzelf niet noodloos hoef te belasten... Mag ik weigeren op die vraag te antwoorden? De vraag is belangrijk, president. Niet voor de verdediging van uw cliënt. U hebt kennelijk andere bedoelingen. Dat wil ik niet ontkennen. Maar wij behandelen hier de strafzaak tegen dokter Van Meteren. Ook als mevrouw Lievers niet zou weigeren... zal het hof uw vraag niet toelaten. Dank u, meneer de president. Maar bovendien weiger ik categorisch. Meneer de raadsman? Geen verdere vraag, meneer president. Meneer de procureur-generaal, het Hof zal het op prijs stellen als u nu requireert. Bent u daartoe bereid? Zeker, president, als u mij een korte onderbreking toestaat. Dan kunt u aansluitend pleiten, meneer Rutte. Wij willen de zaak vandaag beëindigen, ook als dat zo uitlopen. Ik schors de zitting voor enkele ogenblikken... dan nog blijft alles in het vaag. De verdediging is de mening toegedaan... dat zij met de verklaring van de getuige Liefers... een nieuw en verhelderend licht in de zaak heeft gebracht. Maar zelfs als haar verklaring juist is... en ik wil dat wel aannemen... want mevrouw Liefers heeft een gunstige indruk op mij gemaakt... zelfs dan nog blijft het feit... dat de verdachte onkundig was van de veranderde opstelling van het slachtoffer... recht overeind staan. Evenals de brief uit Amerika het nauwelijks bemantelde dreigement, zijn terechte woede. Want zelfs mevrouw Lievers heeft hier tegenover het hof... en sterker dan wie ook, helder gesteld... dat het manuscript naar de verdachte toegeschreven was. En dat maakte duidelijk dat hij beducht moest zijn... voor zijn eer en goede naam als medicus en als mens. En het is voor mij ook duidelijk dat hij daaruit consequenties moest trekken... en dat in feite ook gedaan heeft... Ik vraag het volk bevestiging van het vonnis, zoals dat eerder door de rechtbank is uitgesproken. Een gevangenisstraf van acht jaren, met aftrek van de verlopige hechtenis. Ik dank u. Het woord is aan de raadsman van de verdachte, meneer Rutten. Edelgrootachtbare heren, president en raden. De procureur-generaal heeft in de bewijslast tegen mijn cliënt drie elementen naar voren gebracht die hij klaarblijkelijk van groot belang acht. Allereerst het procesverbaal opgemaakt door beide politiefunctionarissen die als eerste werden geconfronteerd met mijn cliënt in de gevraagde situatie. Ten tweede het befaamde manuscript van de heer Linkens. Dat een motief zou moeten zijn voor gewelddadige dood. En ten derde, de zogenaamde drijfbrief die mijn cliënt aan de heer Linkens zou hebben geschreven. Laat ik dat laatste zogenaamde bewijsstuk eens nader onder de loep nemen. Drijfbrief, onzin. Uw hof heeft van de inhoud kunnen kennis nemen en zal met de verdediging van oordeel zijn, dat elke zin en elk woord voor verschillende interpretaties vatbaar is. Toegegeven, er staat in dat hij de heer Linkens die fatale maandagavond zou bezoeken. Maar dat werd een week voor die maandag geschreven. Toen mijn cliënt naar de Godetia wegging, was hij vergeten wat hij precies had geschreven. Is dat zo onbegrijpelijk, vraag ik u? Wel nee, er lag een week tussen met een congres dat al zijn aandacht verde en een reis naar huis. De procureur-generaal heeft zijn bewijs ook gebaseerd op de zogenaamde leugens van dokter van Meeteren, op het achterhouden van de waarheid. Ik stel daar tegenover dat hij de waarheid heeft gezegd, de waarheid zoals hij die kende en had beleefd. De heer Linkens werd vermoord, dat staat vast. Wij weten niet wanneer, wij weten niet door wie. Maar dat is, hoe graag we dat ook zouden weten, in deze strafzaak niet van belang. Dit hof behandelt niet de moord op de heer Linkens. zij behandelt de strafzaak tegen dokter Van Meteren. Hij had met dat feit niets uit te staan. Hij werd er slechts op een voor hem en voor mij onbegrijpelijke wijze achteraf in betrokken. Maar die vermeende betrokkenheid wordt wel duidelijk teniet niet gedaan door de verklaring van de getuigenlievers. <kwijnt> het befaamde manuscript zou bij uitgaven schade berokkenen aan de goede naam en reputatie van dokter van Meteren. Het zij zo. Dat zou voor hem het motief geweest zijn om een van zijn beste vrienden van het leven te beloven. Maar u hebt het zelf gehoord uit de mond van getuigenlievers. ...die ook een zeer gunstige indruk heeft gemaakt op de heer procureur generaal ...dat de heer Linkens tegenover haar heeft verklaard... ...dat bewuste manuscript niet te laten uitgeven... ...waardoor het zogenaamde motief wordt verwezen naar het plek waar het thuis hoort... ...naar het Rijk der Fabelen... ...en daarom, edelgroot, achtbare heren, president en raden... ...nu de zaak tegen dokter Van Meter is ineengeschrompeld... ...tot een kant-nog-wal-rakende verdachtmaking... Waaraan iedere grond is ontvallen, meen ik vol vertrouwen de onmiddellijke invrijheidsstelling van mijn cliënt te mogen vragen. Dank u. Het hof trekt zich terug voor beraad in de raadkamer. Ze bleven een half uur weg. Te lang voor alleen maar koffie of frisdrank. Er werd kennelijk gediscussieerd. Ik wisselde een paar oppervlakkige zinnen met Dirk, zonder dat we van elkaar wisten wat we zeiden. Ik zag Laura zitten, een verkramd gezichtje, trillende cyclamkleurige lippen in een bleke omluisting. Ik keek naar de eerste rij. Monique was verdwenen. Meneer van Meteren, het hof heeft het verzoek van uw raadsman tot onmiddellijke invrijheidstelling overwogen en acht termen aanwezig om dat verzoek in te willigen. Wat wat betekent dat, president... Dat u nu op vrije voeten wordt gesteld. In afwachting van het arrest van dit hof. Heden over veertien dagens, morgens om tien uur. De zitting is gesloten. Toen Dirk met de pakketwacht meeging naar het huis van bewaring om zijn spullen te halen, nam ik Laura mee naar de advocatenkamer. Tom, ik ben blij dat je hier nog even kan spreken. Tom, lieveling blijf ja. bij me. om het te helpen. Ga met ons mee naar huis. Nee, lieverd. Hier hoor ik niet meer bij. Jij, ja, terug. Jullie moeten het nu samen samenvelen. Ja, maar dat kan ik niet. Begrijp dat toch? Je mag me nu niet alleen laten. Dat kan ik niet opbrengen. Ja, beheers je. Ah. En hang niet die hysterica uit. Dirk en ik in dit half jaar van elkaar vervreemd zijn. toch niet zo dwaas. En als dat al zo zou zijn... krijg je nu de kans om de oude draad weer op te pakken. Je moet nu gaan. Nee, ik... De auto van de pakketpolitie is al weg. En je zou Dirk afhalen bij het huis van de waring, hè? Over drie kwartier zijn jullie thuis. En dan moet jij opnieuw beginnen. Kus me, Tom. En wens me sterkte. Hm. Mag ik je bellen als we je nodig hebben? Natuurlijk. Hoewel ik waarachtig niet zou weten hoe ik je kan helpen. Ik wel. Je moet gauw komen. Fijn dat je aan onze uitnodiging gevolg hebt gegeven, Tom. Met een goed glas wijn moeten we toch eens een beetje bijpraten. Ja, ik vind het ook fijn jullie weer te zien. Cheers. Cheers. Cheers. Ik had me nooit kunnen voorstellen hoe een man zich een vreemde zou kunnen voelen in zijn eigen huis. Oh, sorry, schat. Ach, laat maar. Ik begrijp het wel. Je helpt me geweldig. Je bent mijn steun en toeverlaat. Dat heb ik je toch beloofd? Oh ja? wanneer. Bij ons huwelijk? Ja, dat is waar ook. Weet je, beste Tom, dat ik me als in een lucht ledig voel. Het kost me moeite om mij het verleden te herinneren. En over de toekomst wil ik liever helemaal niet denken. Toch zou je het moeten, na de uitspraak. Over tien dagen. Zou het vrijspraak worden? Natuurlijk. Dat kan nu toch niet meer anders, hè Tom? Wacht even. Ze kunnen me nog altijd een straf geven gelijk aan het voorarrest ze vinden dat daarmee de dood van Paul voldoende gevolg is? Zeker. Niet iedereen hoeft zo overtuigd te zijn van mijn reine onschuld als jij en Tom en Monique. Ben wil je me genoegen doen en haar buiten laten. Daar heb je nou wel genoeg over gezeurd. Maar ze heeft zich er zelf bij betrokken. En ik weet nog steeds niet waarom. Ik ga wat doosjes klaarmaken. Jullie willen ook wel wat kaas hebben. Laura mm -hmm. nou, is een schat. Maar ze kan haar zichzelf niet toebrengen... ...mijn reddende engel de eer te gunnen die haar toekomt. Heb je er wekelijks gecoacht? Nee, Pierre. Zoals ik al zei, ik begrijp het niet. Ze had er alleen maar belang bij als ik veroordeeld zou worden. Gezien haar eigen positie. Om mijn mooie blauwe ogen en mijn prachtige grijze haar, ...zal ze het heus niet gedaan hebben. Nou, het kan natuurlijk dat ze inderdaad voor jou onschuld overtuigd was. Als beste vriend van Paul. <hijen>, Helemaal, ja. Zelfs mooie vrouwen hebben wel eens mensenkennis. <hijen>. Dirk, ik hoop niet dat je me kwalijk zult nemen, maar... je cynische toon is soms ergelijk. Ik vind je dat zo gek? Het recente verleden heeft daar het nodige wel toe bijgedragen. Voor zover ik al niet cynisch was toen ik het huis van bewaring inging. Dat weet je wel beter. Nee, dat weet ik niet. Ik weet nog maar verrekte weinig over mezelf. Overigens, bedankt voor die vleiende opmerking. En bedankt voor een heleboel andere dingen. En wat je voor Laura betekent hebt... Heeft het je erg moeilijk gemaakt? Nee. Ik was blij dat jij er was. Ik kon haar met een gerust hart aan je overlaten. Dat is de enige zekerheid geweest al die maanden. Naast alle vraagtekens die er overbleven en die er trouwens nog steeds zijn... Ik weet waarachtig niet wat ik moet doen na het vonnis. Want ik ben natuurlijk uitgekotst. En mijn praktijk hier in Den Haag kan ik helemaal wel vergeten. Ja, ik geloof... Dat jij het somber ziet. Nee. Zelfs als ik vrijgesproken word... als, zei ik... dan zal het blijven hangen. Omdat, eh... Uh, hoe noemen jullie dat ook weer... het niet wettig en overtuigend bewezen zal zijn. Nee, beste kerel. Vrijspraak is geen rehabilitatie. In hemel was ik mij niet zo stom geweest om die avond naar hem toe te gaan. En? Nog steeds bezig met die adembenemende Monique? Nee, maar liefje, ik moet constateren dat jij weer over haar begint. Vergeet er nou eindelijk eens. En ik waarschuw je dat ik geen woord over haar wil horen... of over Paul en zelfs niet over Tom als we met vakantie zijn. Nee, gaan jullie weg? Zo gauw mogelijk naar de uitspraak. Een soort tweede huwelijksreis. Dat is heel verstandig. Ja. Om weer aan elkaar te wennen. En de zaak opnieuw op poten te zetten. En de kinderen? Oh, Laura is er altijd sterk in geweest iets voor ze te vinden... Mijn zuster zal ze graag willen hebben. Natuurlijk. En anders zijn er altijd wel behulpzame vriendinnen, denk ik zo. Enfin, we zullen eerst de uitspraak maar eens afwachten. Meneer van Meteren... het hof heeft niet uit overtuigende bewijsmiddelen bekomen... dat u het een lastige legde hebt gepleegd... en spreekt u daarvan vrij. Vanaf dit moment kunt u gaan en staan waar u dat wenst. De zitting is gesloten... U hebt geluisterd naar het vierde deel van Vergeefse Moeite, een hoorspelserie in vijf delen geschreven door Hans Neben. De rolverdeling was als volgt. Dr. Dirk van Meteren, Paul van der Lek. Zijn vrouw Laura, Marielle Violet. Meester Tom Rutten, Hans Karsenbarg. Monique Liefers werd gespeeld door Ingeborg Elsevier. Een president door Jaap Maarleveld En de procureur-generaal door Ad van Kempen. Technische realisatie, Rens en Monique Stam. En de regie had, Jeroen Muller.